van 12 uur. Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Meer dan 3000 Europeanen vechten in Syrië en Irak mee met de extremisten van IS. Dat zegt de Europese antiterreurcoördinator. Het zou betekenen dat zo'n 10% van het leger van IS uit Europa komt. De meesten komen uit Frankrijk. De Nederlandse veiligheidsdiensten besteden extra aandacht aan de dreiging van IS. Minister Plasterk zegt dat er extra mensen zijn aangetrokken. Eerder deze week zei het kabinet dat de kans op een aanslag groter is... nu Nederland gaat meedoen aan de strijd tegen IS. In Spanje en Marokko zijn negen terreurverdachten opgepakt. Ze zouden banden hebben met de islamitische staat. Een van hen zou via internet potentiële jihadisten hebben geronseld... en reizen naar bijvoorbeeld Syrië hebben geregeld. Schiphol sluit de herdenkingsplek voor vlucht MH17 op 1 november. De Condoleanse boeken, foto's en knuffels die er liggen... worden bewaard tot er een nieuwe bestemming voor is gevonden. De ramp wordt op 10 november herdacht... met een nationale herdenking in de Rai in Amsterdam. De leidinggevende van klokkenluider Arthur Gottlieb... vertrekt bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is de directeur van de afdeling waar Gottlieb werkte. Hij werd eerder al op non-actief gezet. Volgens onderzoekers is de directeur medeverantwoordelijk... voor de manier waarop Gottlieb door de NZA is behandeld... De klokkenluider schreef een uitgebreid dossier... over wat er allemaal mis is bij de zorgautoriteit. Begin dit jaar pleegde hij zelfmoord. Stichting Kinderpostzegels spreekt tegen dat ze anti israëlische doelen steunt. De gemeente Urk wil niet dat de postzegels daar worden verkocht... omdat er geld gaat naar de Palestijnen. Volgens de stichting gaat er geld naar een organisatie in Bethlehem... en wordt dat geld uitgegeven aan muziektherapie voor getraumatiseerde kinderen. Het weer in de loop van de middag opklaringen. Het wordt ongeveer 18 graden. In het weekend lekker nazomerweer. Het wordt vrij zonnig. Maximaal 23 graden. Wel kan s'nachts en morgenochtend mist ontstaan. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeers Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en Knopen Diemen 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Daar staat een auto stil. En verderop tussen knopend Eemnes en Alfred Bunschoten 5 kilometer.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 Het is vrijdag, het is de laatste werkdag, althans officieel. Maar sommigen niet natuurlijk, ja, mensen die het weekend moeten werken, ja. Maar in ieder geval, het is vrijdag, het is 26 september en... Het uh... is weer de laatste aflevering voor deze week in ieder geval van het programma zie je Familygest. En oh, oh, oh, wat zitten we weer vol vandaag? We gaan het uh, vandaag onder andere hebben over het museumpodium. We gaan ook straks een, uh, ja rond kwart voor één. Gaan we praten met uh, Luna, die komt naar de studio. En uh, de zangeres, hè, die kent u natuurlijk ook ongetwijfeld, treedt op morgen tijdens uh, de biervest, uh, biervest in... bierfest uh, Hier is Zandvoort. Daar gaan we straks mee praten. En uh, we hebben natuurlijk een speciale 3-in-1. Omdat het vandaag, uh, als ik goed ben ingericht, de sterfdag is van... Uh, Harry Muske. Dus straks... We hebben al een keer een 3-in-1 van hem gehad. Maar vandaag dus, omdat het die dag is... doen we dat nog een keer. Maar andere nummers. Verder, en dat is voor de Beatles-fans leuk. Bent u Beatles-fan? Nou, dan moet u tussen 2 en 3 vooral blijven luisteren. We gaan een extra uurtje doen. En uh, natuurlijk, waarom? Omdat het vandaag exact 45 jaar geleden is... dat het legendarische laatste Beatle-album Abbey Road uitkwam. Ja, zullen sommige mensen zeggen van dat was niet de laatste, want Let It Be was de laatste. Nee, Let It Be was nog niet klaar. Maar Abbey Road is het laatste wat ze samen, echt samen, hebben opgenomen. En dat was een heel mooi afscheidscadeau. Let It Be is wel daarna uitgekomen, maar officieel is Abbey Road de laatste Beatles hoe Toen werkte ze voor het laatste samen in de studio. En dat... Uh, dat album, nou ja, met die legendarische hoes, hè, dat Zebra Pad en zo. Nou, dat is vandaag uh... dus exact 45 jaar geleden dat dat uitkwam. En dat betekent dat ik straks tussen 2 en 3 uh, dat album ga lekker integraal ga draaien. Dus het uh, is leuk voor de mensen die dat leuk vinden, die van de Beatles houden, die van Abbey Road houden. Nou, gewoon lekker. Tussen 2 en 3, radio keihard. Want we gaan hem draaien hoor. Echt helemaal. Van voor tot achter. Eerste tot de laatste noot. Ja, dat heb je als je Beatles fan bent, hè? En uh, nou ja, verder hebben we natuurlijk gewoon de weekendagenda straks om kwart over één. En we hebben natuurlijk ook nog, uh, ja, gewoon uh, muziek. Ja. Speciaal drie in eentje dus vandaag gaan we over Harry Muske, oftewel QB. Eh... Uh, Dus laten we maar gaan beginnen me muziek en there's laughter, first aid kids. I silver lining En dat nummer heet Mijn Lining. Zie je, we hem Dit is Melanie. Ik rode my bicycle past your window last night. Brand new key. En dat was dan uh, Melanie. En uh, dat nummer, dat heet Brand New Key. Ja, uh, eens even kijken, gaan we doen. Oh ja, 3 in -1. Ja, de 3 in -1. Vandaag, uh, tenminste, dat vertelde Joop van mij, is het uh, sterfdag van uh, QB. Ofwel Harry Muske, onze Nederlandse blues-legende, maar zeggen. Daar hebben we hebben een paar weken geleden al een keer een 3 in eentje gedaan... van, uh, van, van QB. Dat waren andere nummers trouwens dan vandaag... Dus um, ja, ik vond het toch wel een gelegenheid om uh, dan deze 3 in 1 die door Joop is samengesteld, uh, om die uh, te gaan uitzenden. Nou, dat gaan we dus doen. Uh, Harry Meske, uh, 3-in-1. 3-in-1. En uh, zijn bent de Blizzard. Nederlandse blues legende. En uh, u hoorde een 3-in-1 samengesteld door Joop van S. Junior. En u hoorde achter uh, een volgers. u, volgens, u uh, Somebody Will Know Someday Night Train. And I'm In Love With A Woman. Zo is dat. En hier is het Regio Nieuws met Angela de Koning. Morgen is de feestelijke opening van de tweede fase van het Louis Davids Carré in Zandvoort. Ook wel land van drie huizen genoemd. Wethouder ruimtelijke ordening Hand Cohen en Frank Klomp... Het directielid van vastgoedontwikkelaar AM... gaan de officiële openingshandeling verrichten. De opening vindt plaats op het Carréplein in het hart van het Louis Davids Carré... De tweede fase van het louis Davids carré bestaat uit de uitbreiding van de parkeergarage, de bouw van het appartementencomplex met 60 koopappartementen en 7 herenhuizen en de aanleg van het carréplein. Vanaf deze week spelen de kinderen van de openbare basisscholen de Duinroos en de Hannie Schaftschool op hun nieuwe kleurrijke schoolplein. Schoolplein 14 is een initiatief van de Johan Cruijff Foundation... en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen... en te stimuleren om met elkaar te spelen en vooral ook te sporten. Speciaal voor ouderen die dagbehandeling krijgen in de ontmoetingscentra... huis in de Kost verloren, ook bekend als het Juttershuis... En in pluspunt het Strandhuis... organiseerde een programma Marijke van Haafden... en Maria Vos, vrijwilligste van het Zandvoorts Museum... afgelopen dinsdag een zeer bijzonder museumbezoek. Maar liefst 22 ouderen, ouderen en vele vrijwilligers... konden genieten van de tentoonstelling... over 75 jaar autosport in Zandvoort. En voor, een groot aan, voor het merendeel van... Deze bezoekers was het toch wel een beetje een, een, een terugtocht in de nostalgie. Ook de andere afdelingen van het museum konden rekenen... op belangstelling van deze bijzondere bezoekers. Woensdagochtend werd er in de Celsiusstraat veel slipgeluiden gehoord... waarna er een klap volgde. Volgens ooggetuigen was een waarschijnlijk grijze Suzuki Swift zwalkend over de rijbaan aankomen rijden... en tegen een hek op de hoek Celsiusstraat Rijnwartstraat tot stilstand gekomen. De bestuurder vertrok direct weer met hoge snelheid... en ook nu had hij de hele rijbaan nodig. Het zou zelfs mogelijk zijn dat hij elders in Nieuw-Noord... nog meer schade heeft berokkend. En uh, ook daarvan zoekt de politie nog ooggetuigen en... Uh, Misschien is er iemand zo slim geweest om een kenteken te noteren. Dat willen ze ook graag weten. Als signaal naar de bevolking is er een zitstaking van Zwarte Pietjes geweest... bij de Bruna in Zandvoort. De eigenaar van de winkel aan de grote krocht, Sjaak Balken... Uh, zich aan de discussie over Zwarte Piet. Hij weet zeker dat meer dan 90% van de bevolking... Zwarte Piet als traditie gewoon wil houden... En nu krijgen we elk jaar een discussie of dit zo moet blijven. En dat was vorig jaar zo en nu alweer, het jaar daarvoor ook al. En hij vindt dat we jarenlange tradities gewoon in stand moeten houden. Groot gelijk. Denken we nu echt dat kinderen die nog in Sint en Piet geloven... hier iets ach anders achter zoeken... De ondernemer neemt er aanstoot aan dat sommige winkelketens... hun pietjes een andere kleur geven en dat, dat sindsintochten worden aangepast. En dan kijkt hij om zich heen wat er allemaal in de wereld aan de hand is. En dan zijn er hier een paar muggenzifters die zich bezighouden... met het omzeep helpen van een onwijs leuke traditie... en een onwijs leuk kinderfeest. Zo, duidelijk. Op de kruistochtstraat in Haarlem is donderdagavond rond kwart voor acht een gewonde man aangetroffen. Vermoedelijk is het slachtoffer met een ijzeren slaag staaf bewerkt. De hulpdiensten hadden een melding gekregen van een mogelijke steekpartij, maar daar is volgens de woordvoerder van de politie geen sprake van geweest. Twee ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. Het slachtoffer had ruzie gekregen met een nog onbekend gebleven persoon en was daarbij met een ijzeren staaf geslagen. Na de nodige eerste hulp is de man voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft geen verdachte kunnen aanhouden omdat het slachtoffer niet wilde meewerken en ook niets wilde vertellen. De helft van de inwoners van Kennemerland van 15 jaar of ouder vond in 2013 dat de politie te weinig zichtbaar was. Dat lijkt ook uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS onderzocht per politiedistrict hoe tevreden burgers zijn over de politie. Omdat het over 2013 gaat, werd er nog gekeken naar de voormalige politiedistricten, inmiddels is pro politiedistrict Kennemeland opgegaan... in district Noord-Holland. Uh, uh, het percentage komt redelijk overeen met dat van vorig jaar. Ook toen was ongeveer de helft van de mensen... ontevreden over de zichtbaarheid van de politie. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en in dit geval is dat het weekend weer... Uh, vandaag is het bewolkt en uit die bewolking kan soms wat lichte regen of een motregen vallen. De temperatuur stijgt naar een graad of 18. Vanavond en komende nacht is het rustig en droog, maar er is wel grotere kans op nevel en mist. De wind draait naar zuid tot zuidoost en is niet meer dan zwak en de temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen beginnen we de dag grijs met nevel en mist, maar in de loop van de ochtend komt de zon erdoor... En dan volgt een mooie middag met flink wat zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot, zuid tot zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar een warme 20 graden. In de avond en nacht naar zondag is er weer kans op nevel en mist. De zuidoostenwind waait zwak en de temperatuur daalt opnieuw naar 13 graden. Zondag schijnt de zon, maar later verschijnt er ook wat sluierbewolking. Het blijft dan ook dan droog en met een zwakke zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar 21 graden. Lekker nazomeren dus. Straks tussen twee en drie draaien we het hele album, omdat het vandaag precies 45 jaar geleden is dat Abbey Road, het legendarische Beatles -album, album, uitkwam. Dus straks tussen twee en drie gaan we hem helemaal draaien. Uh, en nu hebben wij aan de telefoon. Ja, Noortje Oli en uh, zij is uh, uh, een organisator van het uh, museumpodium. museumpodium in ja. het Zandvoort Museum. Hallo Noortje. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hadden elkaar al even gesproken en uh, ja. al eerder. En uh, oké, okay, ik zou zeggen, brandlos. Wat heb je uh, vanavond voor ons? Vanavond hebben ja. wij hè, vrijdagavond 26 september 2014. Een uh, muziekprogramma van Chante. En Chante bestaat uit een zangeres Nicolette Knapen. Ja. De violiste Maria Aldering en een pianist Bart Siekman en zij spelen een Franse chanson Edith Piaf, zelfs we krijgen liedjes van Rams en Safi en af en toe komt er een vleugje Engels langs Oké. Okay. Dus dat gaan wij vanavond doen de, de toegangsprijs is 10 euro en daar zit inclusief in een koffie en een drankje ja. De mensen kunnen nog reserveren. Ja. Museum, zandvoort.nl. Ja. En anders zijn de kaarten te verkrijgen aan de WALI. En we zijn om uh, half acht open. Wat? Acht uur, uur inloop en dan half negen beginnen. Ja, ja. en dat is aan het, uh, aan het gasthuisplein, hè? Aan het gasthuisplein. En de ingang is ook uh, aan de kant van de Ja, ja. ja. Nou, kan het u aanbevelen, dames en heren? Die violisten, die ken ik toevallig erg goed. Dat is Maria Eldring. Die, ja. die kan er echt Ja, dat is bij ons ook, ken... ook in het programma geweest van ja. jou. Ja, Ze ja, ja. is bij ons in het programma ja. geweest. En we hebben er uh, zondag een week geleden nog gezien. Uh, tijdens het Jopen Festival in, ja. in Haarlem. Waar oh, ze ook oh. actief was. Dus een, uh, ja. dus een hele goede groep. Ze hebben een tijdje terug ook een keer in een café in Zandvoort opgetreden. Uh, ja. Dus het is uh, dus erg leuk. Het is mo mooie muziek. Dus ik kan u dat aanbevelen ja. om daar eens te gaan kijken. Ja. Ja, zeker. Nou, uh, We raden het iedereen mensen, aan. Uh, ja. ja, ik hoop dat de mensen ertoe aangestoken Erg worden, mooi. En, ja. De vrijwilligers zijn er klaar voor om ze te ontvangen. Nou, dat wordt mooi. Zandvoort Museum ja. dus vanavond half negen. Ja. Half negen dat aanvang. is acht uur. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar het begint half om half negen dus. Half ja. negen. Ja. Dan krijgen de mensen om acht uur een kopje koffie. Nou, wat oh, lekker. Hartstikke lekker. Wat lekker. Zien we God. jullie ook? Nou, misschien wel, je weet het nooit. Misschien. Ja. Oh, okay. We hebben benieuw, nog een hond thuis, die moet uitgelaaien worden. <laughs> <laughs> nou, dat kan allemaal van tevoren. Oké. Okay. Nou, als het, de, als het allemaal lukt, dan zie je ons misschien wel vanavond. Ja. Nou, hey, uiteraard. Heel fijn. en nou, iedereen heel... is in ieder geval van harte welkom. Nou, ga er allemaal heen, jongens, want het is, het is zeer de moeite gemaakt om dat te horen. Ja, heel bijzonder ook. Fijn. Ja. Oh. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank Bedankt voor de, de mededelingen. Tijd. Ja, oké. Okay. Tot de volgende keer. En tot de volgende keer, tot dan houden we ons op de hoogte. Oké. Oké, nog een doei. Doei doei. www.zfmzandvoort.nl Ben je kwijt? Ik ben je kwijt. En ik voel niet wie ik ben. Ik ben je kwijt. Ik ben je kwijt. Ik moet verder ontkennen. Want in mijn Hart weet ik donders goed, waarom ik elke keer weer janken moet. Het zingt hetzelfde nummer keer op keer, zoals jij vroeger altijd deed. Wanneer we slapen gingen, s'avonds laat, een droom of melodie. Waarin ik jou weer zie. Waarin ik jou steeds weer zie. Als ik huilde of bang was Of stieren van de kou Kon ik schuilen bij jou Kon ik schuilen bij jou Als ik huilde of bang was Of stieren van de kou Kon ik schuilen bij jou Kon ik schuilen Ik mis je zo Ik mis je zo tot het einde van de tijd. Ik mis je zo, ik mis je zo. Ook al weet ik dat het slijt. Want in mijn hart weet ik donders goed waarom ik elke keer weer janken moet. Ik weet niet wat de toekomst biedt En in een god geloof ik ook al niet Maar waar ik ooit ook heen mag gaan Waarom, wanneer, met wie Ik hoop dat ik jou weer zie Ik hoop dat ik jou daar weer zie Als ik huilde of bang was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 Vieren van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen. Kik. Schuilen bij jou, Een Nederlandse versie van. Je zo, uh, ik mis je van het zo. liedje In Your Arms van Chef Special. Tot het einde van de tijd. Ja, oké. Okay. En uh, we hebben nog één liedje voor het, uh, voor het nieuws van 1 uh, uur. En uh, dat is de nieuwe single van Anouk. En dat noemen dat heet Places to Go. This Go! Nieuwe single van Anouk. En, uh, wij gaan u meenemen naar het uh, NOS nieuws van 1 uh, van uur. En u weet het, straks een extra uurtje gaan we doen tussen 2 en 3 voor alle Beatles fans. Abbey Road in zijn geheel, omdat het album vandaag 45 jaar geleden uh, is uitgekomen. Dus het album is gewoon jarig vandaag. Nou, een mooie leeftijd, 45 dus dat straks tussen 2 en 3. En volgende uur krijgen we ook Luna nog op verzoek om visite. Nou, het wordt nog wel gezellig. Dus tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.